Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeezee. Zandvoort, een zomerhit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 les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi ah. Appelle-moi si par bonheur elle nous pas nanana nananan -na -na -na -na -na. Tu sais toujours où me trouver moi je ne bouge pas moi je t'aime Et n'oublie pas la communion de Nicolas Pas de chance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 de ton bonheur il attend plus que toi Dan toch een beetje moeilijk afscheid nemen van de zomer, Benno. Dus uh, vandaar dat ik Fasci voor je draaide, of jullie ja. draaiden. Nou, Weet je wat nou het leuke is? Zat nou. ik achterin de auto bij mijn papa en mama ja, en uh, bij mijn zus. En zaten we met z'n twee achterin en gingen we richting de camping in Zuid-Frankrijk. Oké. Okay. Ja, een hele, hele rit was dat. En, ja, ja, dat.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 En we moeten een heel lief zijn voor Eva... want dat is haar allereerste radio-optreden. Oh, ja, Ziet ze er uh, tegenop? Of nou, uh? dat gaan we straks voor nog horen. <lacht> okay. Ze mailt in ieder geval wel dat ze het uh, misschien een beetje eng vond. Dus nee. uh, we gaan voor de zorg. We slepen er doorheen. Eva komt helemaal goed. Ja, sowieso. Uh, maar uh, nou, dit, uh, dit allemaal uh, in dit uur. En, en misschien nog wel meer. Mooi. Nou, dat gaan we inderdaad doen. In het eerste uur hadden we Chaka Khan ja. gedraaid uh, met uh, I'm a few women.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 Uh, nee, dat zijn geen uh, nieuwe getallen voor ons eigenlijk. Uh, Oké. Okay. Het is al wel langere tijd bekend. Het is alleen nu recent dan nog weer eens een keertje nagevraagd. Ja. Uh, in, in Nederland. En zo komt dat inderdaad in de nieuwste getallen nu naar voren. Maar het is niet nieuw. Nee, dat okay. het zijn hele hoge getallen. Ja. Ja. Nou, dat houdt je in ieder geval aan het werk, denk ik dan, als uroloog. We hebben genoeg werk. Ja, ja, precies. En, nou ja, plasklachten kunnen dus buitengewoon vervelend zijn. En zoals vaak moeten plassen, hevige aandrang. En dan valt het toch, jullie geven eigenlijk drie redenen om hulp te zoeken. Wat voor redenen zijn dat? Nou, in eerste instantie inderdaad. Uh, omdat het gewoon buitengewoon invaliderend kan zijn. Hè? Ja. Uh, als het plas uh, gaat zoals het gaat, dan sta je daar niet bij stil. Dat wanneer dat minder goed gaat, dat het een heel uh, groot probleem kan betekenen voor je op de dag. Ja. Uh, hè? Het, is, het is bepalend voor sommige mensen. Een hele dag wordt er door bepaald. Ze durven de stad niet meer in, want ze weten dan niet waar ze naar de toilet moeten. Of de toiletten zijn dichtgegaan uh, met de coronatijd. Ja, ja, ja.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 ...ingrijpend is of minst bedreigend voor iemand is. Dat is misschien wel fysiotherapie... Hè? ...of bepaalde lifestyle adviezen. Okay. Ga je iets minder koffie drinken... ...ga wat andere dingen eten... ...zorg voor meer beweging overdag. Dat zijn allemaal zaken die uh, bevorderend kunnen zijn... ...voor hoe het met plassen gaat. Ja. Daarna kun je eventueel fysiotherapie nog bedenken... Dus ...voor sommige mannen en vrouwen... ...een, een, een goede behandeloptie...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 Oké, okay, Dank voor de aandacht voor dit probleem. Goed zo. Ja. Dank u wel hoor. Dank u. Fijne dag. dag. Fijne dag.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 Maar ook wel een probleem hond. Goed, Sammy. Je kan hem vinden in de Keesomstraat. Uh, nee, Max en Sammy. Je kun je vinden in de Keesomstraat 5. Bij Tieren, huis Kennemerland. En dat heeft natuurlijk allemaal een website. Dierenbescherming.nl Een hele grote website met heel veel beesten. En uh, van, van kippen tot papegaaien. Uh, Echt waar? Ja, het is Jeetje. niet te geloven. Konijnen, kavia's, de hele kleren. Ehm...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 Oké, okay. ja. Nou, dan wensen wij jou een heel fijne oktobermaand. Nog twee weekjes en dan is het zover. En, uh, en, en dat het maar lekker weer mag horen. Help ik ook. Dat ja. helpt wel mee. Want het zijn ook fietstours en stadswandelingen. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Uh, in ieder geval droog weer is dan wel welkom. Ja. Goed Zeker. zo. Eva, dankjewel uh, voor deze bijdrage in dit programma op je vrije zaterdag. En, um, nou, en uh, nogmaals een heel fijn, fijne maand van de geschiedenis. Dankjewel. Ja hoor, dag. Dag.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 En Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewoner. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewoner.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 op zijn risico, roze, rots, moet u weten, zo zijn wij niet geboren. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonden. We Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonden. We Zing, vecht, huil, bid, lach, werk.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 per persoon. En je kan het allemaal nalezen op de maand van de geschiedenis.nl um, Nou, dan moet je even scrollen en zoeken, want er staan uh, 550 activiteiten. Zo, ben je even zoet, uh. <laughs> Dat is wat. Ongelooflijk. En uh, nou, dan gaan we gaan natuurlijk naar het volgende uur. Ja, dan is uh, Fred er uh, weer. En ja. uh, zijn gast is al aanwezig. Frankie is, is Frankie is al in huis. Maar en, Fred is er nog niet. Fred nog niet. <laughs> nee. dus misschien wordt het overwerken voor ons. Uh. Wa waarschijnlijk, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja. Nou ja, je had het net over uh, Kenu, daar komt het natuurlijk vandaan. Hè? Als je zegt van ja, bitte Kenu. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat was een uh, vrouwelijke strijder. Die, uh, die heeft die Spaanse troepen een poepje laten ruiken, zal ik maar zeggen. Jeetje, zit, nou. Ja. En uh, waarmee gaan we eruit? Wij gaan uh, eruit met uh, de Zandvoort op zaterdag plaats. En dit is en dan, Nee, niet deze. niet deze. Dus, niet deze. <laughs> Moet ik de goede opzetten? Dat is uh, de deze. Ja, een hele bekend is dat. Monty Python. Oh ja, natuurlijk. Leuk. Yes. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, volgende week weer in de Ik op zaterdag. En ik ben er morgen weer. Jij ja, volgende week weer Benno. Ik ben er volgende week weer. Okay. We leven in de welzijn. Helemaal gezellig. Hoi, hoi. Fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Bach.